de Raad van de Europese Unie. Gelet op het verdrag betreffende de Europese Unie. Gezien de aanbevelingen die de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken op 6 en 7 mei 1993 tijdens hun bijeenkomsten Kolding, Denemarken, hebben gedaan voor een betere en meer doeltreffende samenwerking in de Europese Unie bij de bestrijding van de internationale georganiseerde criminaliteit. Gezien de aanbevelingen die zijn vervat in het verslag van de ad hoc groep Internationale georganiseerde criminaliteit, zoals ze zijn goedgekeurd door de Raad van 29 en 30 november 1993. Gezien de conclusies van de Raad van 30 november en 1 december 1994. Overwegende dat de Europese Raad van 15 en 16 december 1995 de Madrid heeft verzocht de nodige operationele maatregelen te nemen voor de bestrijding van de dreiging die uitgaat van de internationale georganiseerde criminaliteit. Gezien de resolutie van de Raad van 23 november 1995 inzake de bescherming van getuigen in het kader van de bestrijding van de internationale georganiseerde Criminaliteit die op 23 november 1995 door de Raad is aangenomen. Enzovoorts enzovoorts.